Van Helijne Ballings-Melis. Met medewerking van Mieke Verheyden, Julien Vrins, Roger de Pape, José Janssens, René Pauwels en Janine van Brussel. Techniek: Jules Jacobs en Guy van den Heijden. Regie: Wiel Gijzen. ...nu even deze bandopname beluisteren. En daarna niets meer. Jammer dat dit toestel ook geen filmbeelden kon opnemen... Wie bent u? Wat komt u hier doen? Oh, maar ik ken u. Commissaris Clary, zeker. Inderdaad, u bent. Uh... Diana, van het detectiefagentschap Gregory. Ah zo, van het agentschap Gregory. Bent u betrokken bij de zaak Le Brouteux? Ja. Twee weken voor zijn dood had Le Brouteux ons met een onderzoek belast. Zo. Is dat de bandopnemer van Le Brouteux? Ja. Toen ik daar kwam, draaide hij nog altijd. Zelden hebben we de dood van een man zo precies kunnen vaststellen. Tot op de minuut. Precies om 21 uur, twee minuten. De moorden hebben zeker niet dat Le Brouteus een pianospel opnam. Waarschijnlijk niet, nee. Wat nog niet zeggen wil dat hij niet in de kamer is geweest. Hebt u sporen ontdekt? Nee. Het pijpen stelen en rondom de villa was het één slijkpoel... maar binnen evenwel geen spoor van modder. Mag ik vragen wie u verwittigd heeft, meneer Clary? Jérôme, de huisknecht. Het was een vrije avond. Ja, zijn alibi is gecontroleerd. Vertrek om 19 uur naar de bioscoop en terug om 21 uur. En hij is in de bioscoop gebleven. Om 22 uur en vijf heeft hij het commissariaat opgebeld. Maar u, mevrouw, u... Wel, de broedeur had me opgedragen zijn omgeving in het oog te houden. Zijn vrouw? En zijn zoon en dochter. En? Ja, het is moeilijk om drie personen tegelijk te volgen. Bovendien, Le Brouteur had me niet verwittigd voor een eventuele moord. Daar dacht hij niet aan. Hij had ongelijk. Zoals ik trouwens. Ja, hij had ongelijk, zoals u zegt, maar ja... Had hij u in zijn villa uitgenodigd? Ja, een prachtige villa. Maar midden in de bossen van Fontainebleau. Wat een misantroop. Ik heb die man gekend. Een heer, juffrouw. Geniaal. Zeker en vast, maar een genie met een vuile tong. Hij heeft mij eenvoudig weg uitgescholden. Maar kom nog, ja, laten we dat maar. Doen. Kent u de grote kamer? Ja, ik heb er opmetingen gedaan. Opmetingen? Van het venster links tot aan de piano meet ze 4,20 meter. 20. Van het venster links? Hebt u dat geraden? Ja, ik heb geraden dat vanuit het venster links geschoten werd. Gefeliciteerd. Ik kan er zelfs aan toevoegen dat de moordenaar vooraf... een stukje van 4 centimeter uit de ruit gesneden heeft. Links, in de hoek. Dat hebt u dus ook gezien? Wel ja. Mevrouw Diana, ik ben blij dat dit onderzoek ons bijeenbrengt. Dank u zeer, commissaris. Hebt u Jérôme ondervraagd? Natuurlijk. Heeft hij iets gezegd? Nee. Een uiterst voorzichtige jongen en dat is begrijpelijk. Ja, ik heb hem voor de dood van zijn baas ontmoet. Hij bracht me naar de deur. Toen zei hij... Arme meneer Le Brouteux. Hij maakt prachtige muziek, maar heeft geen discipline. Ah, hij beschuldigde dus... Ja. Zoon en dochter. En ook zijn vrouw, die hij een ongebreidelde vrijheid schonk. Mm -hmm. Jérôme wantrouwde de familie dus. Ja, ik ook. Maar na lezing van het testament zullen we daar meer over weten. Ja, de notaris heeft me trouwens uitgenodigd om aanwezig te zijn. <laughs> Dat belooft een knappe ruzie. Bent u met de wagen, mevrouw Diaan? Ja, commissaris. Oh, ik ben blij tot bij meester Crusoe te kunnen voeren. Ik zal bij de deur van de studie op u wachten. Ah, meneer de commissaris, we wachten op u. Excuseer, meester Crosso, ik werd in Fontainebleau weerhouden. Mevrouw, mevrouw, meneer meneer Perry. Ik zal dus in uw aanwezigheid overgaan tot het openen... en lezen van het testament van mijn cliënt, weile de heer Le Brouteux. Mevrouw, wilt u dus even controleren? Dat ziet er correct uit. Dat ziet er niet alleen correct uit, dat is het ook. Bij mij zijn documenten van de cliënten heilig. Het zal niet lang duren. Die arme meneer Le Broudeux schreef al even weinig als zij praten. Ik begin. Dit is mijn enig testament. Op het ogenblik dat ik dit schrijf, ben ik gezond naar lichaam en geest... Dr. Goutard van Fontainebleau kan dit getuigen. Primo, men denkt dat ik rijker ben dan ik in werkelijkheid ben. Secondo, mijn vrouw Leonore is in geslaag 10 miljoen te verspillen in drie jaar tijd. Maar dat is een leugen, een grove leugen. Stonderbreed me niet. Tertio, ik heb aan Jacqueline nog 10 miljoen gegeven. Zo, daar heb jij me nooit iets over verteld, meisje. Ik heb er nooit iets over verteld, omdat ik nooit iets heb Dames, gegeven. Dames, kom, kom, kom, kom. Quarto, ik heb de schulden van mijn zoon betaald, ten Och. belopen van twaalf miljoen. Prachtig, twaalf miljoen Mama. schulden. Mama, dat is een valse beschuldiging. Quinto, ik oordeel dus dat mijn familie al meer dan voldoende heeft ontvangen. Sexto, ik schenk mijn villa La Clarière en de negen overblijvende miljoen aan... Oh, Eigenhartig. Aan mijn trouwste vijand, Robert Guillemin. Oh. De verfoeilijke componist, shh, wiens werken ik nooit heb willen spelen. De minister, dat testament is door een onevenwichtige geschreven. Het is geschreven. nog niet alles. Aan Robert Guillemin, op drie voorwaarden echter. Ten eerste, hij mag gedurende zes maanden geen noodmuziek op papier zetten. Ten tweede, hij zal zich bezighouden met het kweken van konijnen. Waarvoor hij is, trouwens aanleg had. Dat is gek. En ten derde zal hij mijn trouwe dienaar Jérôme in dienst nemen. Dat is onwaardig, dat testament betwistte mij. Timot, indien je mij weigert, gaan de villa en het geld naar het gesticht van Fontainebleau. Ja, dat is het. Het testament is gedateerd op 7 februari van dit jaar, dus iets meer dan twee maanden. Hij heeft gezworen mij gek te maken. Wij betwisten het testament. Wat vind jij, Jacqueline? Dat gelijk? spreekt vanzelf aan. Ja. Dat belachelijk, onvoorstelbaar en vreemd. Nee, meester, meester, is het testament geldig? Ja, je, is het... het is geldig, maar kan betwist worden, ja. meneer Paul. Het is een verschrikkelijke voorbeeld van ontdankbaarheid en ik, ik wil Nee, zelfs. wij moeten oh. het testament wil. Natuurlijk oh. willen. Natuurlijk dat Guimain. Die Le Brouteux heeft zijn leven tot het einde toe verknoeid. De erfkraam heeft geen plezier beleefd aan zijn miljoenen of zijn villa. Aan de miljoenen niet, maar aan de villa wel. 17 dagen. Hij werd de 24e vermoord. Le Brouteux Guimain. Zal ik bij die twee blijven? Ja. Waarom zou Le Brouteux vermoord zijn? Naar mijn mening vreesde de echtgenote de zoon of de dochter... ...dat de miljoenen snel zouden slinken. Eén van de drie heeft de moord gepleegd. Grote desillusie, Guillemin erfde. Dus werd Guillemin gedood... ...waardoor de erfenis terug in de handen kwam van de natuurlijke erfgenamen. De familie Le Brouteux? Denkt u dat? Door zich in de villa te installeren... ...heeft Guillemin misbruik gemaakt van zijn rechten. De onmiddellijke erfgenamen hebben er zich tegen verzet... Zelfs indien die ongelukkige een testament zou hebben gemaakt, had het toch geen waarde. Als hij verdwijnt, komt de erfenis terug aan de familie. Ja, maar de weduwe van Guillemin zal vast een proces inspannen. En zij zal het verliezen. Ik heb bij de lezing van het testament aandachtig naar de tekst geluisterd. Le Brouteux heeft niet geschreven. Ik onterf mijn vrouw en mijn kinderen in het voordeel van Guillemin. Nee, nee, nee, nee. Hij heeft gezegd. Ik legateer aan Guillemain. Ja, dat is een nuance die aan de moordenaar niet is ontsnapt. U verdenkt dus een van de le brouteurs. En Jérôme de huisknecht? Hij kwam zelf niet in aanmerking voor de erfenis. Hooguit moest de erfgename mijn dienst nemen. Ik zal hem natuurlijk wel ondervragen. Toch lijken mij twee moorden. Nogal een zware prijs voor een villa. En voor negen miljoen oude francs. Er is voor honderd maal minder gemoord... Hallo. Oh ja, goed ja. Ja, laat binnenkomen. Het is de familie Le Broute. Wat zou ik doen? Ze apart of allen tegelijk ontvangen? Is deze ondervraging officieel? Nee, nee, nee, nee. ze verschijnen vrijwillig. Op het einde van het onderhoud zal ik wel zien of ze voor de onderzoeksrechter moeten komen. Dus er is niets tegen dat ik hen ondervraag? Nee, maar ze zijn ook niet verplicht te antwoorden. Wel, we zullen wel zien. Ik zal praten. Neem uw nota. Het <laughs> tegenovergestelde zou juister zijn. Maar daarom niet nuttiger. Goed, ik vertrouw je. Mevrouw. Meneer, meneer de Commissaris. Gaat u zitten, Journif. Dank u. En excuseer me, ik heb een dringend werkje te doen. Mevrouw Diane wil u enkele vragen stellen. Met welk recht? Gaat u zitten, mevrouw. U ook, Juffrouw Jacqueline. Gaat u zitten, meneer Paul. Ik werk voor het de agentschap Gregory. Twee weken voor zijn dood heeft meneer Le Brouteux een beroep op mij gedaan. Op u? Inderdaad. En hij heeft me gezegd: ik wil de politie niet in deze zaak mengen. Ik heb een hekel aan schandaaltjes. Noteer dat ik me ongerust maak over mijn zoon en mijn dochter. Over mijn vrouw, trouwens ook. Commissaris, ik ben niet op deze afspraak gekomen... ...om me door deze vrouw te laten beledigen. Ik beledig u niet. Ik herhaal de woorden van wijle uw echtgenoot. En ik beschuldig u ook niet. Als u onschuldig bent, wat ik trouwens geloof... ...zult u gemakkelijk mijn vragen kunnen beantwoorden. De heer commissaris is trouwens akkoord dat ik ze stel. Mevrouw de Brouteux... Waar was u op 7 april om 9 uur s'avonds? Ja, de avond van de moord op uw man. 7 april. Ik sliep. Inderdaad, ik was erg moe. Ik ben thuis in Parijs blijven slapen. Mag dat soms niet? Ik was alleen thuis, zoals altijd trouwens. Een moeder door haar onwaardige kinderen verlaten, dat ben ik. En u, meneer Paul? In de bioscoop met mijn zuster, de Savoy Palace. En de 24e, toen Guy mij gedood werd? Ook in de bioscoop. Ja, het lijkt misschien gek, maar het is toevallig zo. Nee, het lijkt helemaal niet gek. De portier en de oevreuze hebben het trouwens bevestigd. Voorstelling om acht uur, einde omstreeks half elf. Akkoord. Alleen, u bent er enkel langs gegaan om het personeel te bepraten. Ze hebben hun leugens trouwens al toegegeven. En dat is maar goed ook. U houdt uw alibi nog steeds staande. Goed. Laten we dan bij het begin herbeginnen. Is dat echt nodig? Mevrouw Le Broute, u wordt niet ondervraagd. U sliep. Oh. Paul Le Broute, waar was u de zevende avonds? Tussen acht en tien uur. Ik heb mijn, uh, mijn vader om acht uur ontmoet en ik heb hem een half uur later verlaten. Dat zweer ik u. Jacqueline Le Brouteur, was u bij uw broer? Ja. Ging u geld vragen? Goed. Wie zwijgt stem toe? Het heeft trouwens geen belang. Toch wel. Hij heeft ons geld gegeven. Dat is belangrijk. Heeft hij jullie geld gegeven? Hoeveel? Ik wil het weten. Waarom? Wij hadden schulden, we hebben ze betaald. Schulden. Als mijn kinderen toevallig iets hebben, dan zijn het schulden. Daarover kunt u later ruzie maken. Thuis. Paul Broute, waar was u de 24ste s'avonds tussen 8 en 10 uur? U zwijgt. Broer en zuster waren bij die arme Guillemin, nietwaar? Hadden jullie een afspraak met die dief? Hij heeft ons om acht uur ontvangen. Mijn kinderen op bezoek bij Guillemin. Oh. oh, ik heb het u toch altijd gezegd. We kunnen veel beter een akkoord sluiten dan een proces winnen. Meneer de commissaris, wij wilden met Guillemin tot een overeenkomst komen. Uh -huh. En? Bent u tot een akkoord gekomen? Ja, elk de helft. Elk de helft? Een halve erfenis in de handen van die dief? Mama, van zaken heb jij nooit verstand gehad. Kijk aan, jij soms wel. Vreemd? Vreemd. Wat is er vreemd, juffrouw? Wel, dat de dood van uw vader en van zijn trouwe vijand... telkens samenvalt met uw bezoek. Pardon, zij werden gedood na ons bezoek. Een half uur later? Ja, bezoek om acht uur, vertrek om half negen... volverschoten om negen uur. Tot twee keer toe. Een knappe titel. De moordenaars laat toe om negen uur. Hoe wilt u bewijzen, de Brouteux... dat u niet bent teruggekeerd om uw vader of zijn erfgenaam te doden? Waar was u om negen uur stipt? Ja, stipt om negen uur. Want u bent erin geslaagd onze aandacht af te leiden om kwart voor negen. Om negen uur betaalde ik mijn schulden. Bij de keren? Ja. Haha. En aan wie? Als we dit vertelden, zouden we een schandaal verwerken. En als u allebei voor het verschijnt beschuldigt van vadermoord, zal het schandaal nog veel groter zijn. Nee. Ja, als het zo ver moest komen, zal ik spreken. En denkt u soms dat het niet zo ver zal nee. komen? Ik zou u zelfs de raad geven uw onderzoek in een andere richting voor te zetten. Ik heb de moorden niet gepleegd. En ik ook niet. Mevrouw Le Brouteux, wilt u me dan eens vertellen waar u was op de 7e en de 24e april. Om 9 uur. Ik zwijg. Om dezelfde reden als mijn broer. Goed, goed, goed. U zult bij de onderzoeksrechter uw uitspraken kunnen herhalen. Hij zal met genoegen onderdak verschaffen aan de familie Le Brouteux. Achter solide muren. Hij zal ons vrijlaten, meneer de commissaris. Dat zullen we zien. Ik weerhoud u niet langer. Tot ziens. Mooie familie. Ik spreek er mij niet over. Gaat u weg? Oh, wat ben ik dom? Wat ben ik dom? Wat is er? Lieve help, als ik maar niet te laat kom. Ik moet onmiddellijk vertrekken. Ja, maar zeg me dan tenminste waar u naartoe gaat. <laughs> Moeilijk om dat aan de politiecommissaris te vertellen. Nee. Ik ga ergens inbreken. In een huis dat u zelf hebt verzegeld. Nee. Ja, in La Clarière, de villa van de broeteur. Maar u bent gek. <laughs> ik zal wel uw hulp inroepen, commissaris, maar u bent door uw beroeps gebonden. Niemand mag zonder toelating van de onderzoeksrechter La Clarière binnengaan. Hoe lang duurt het om die toelating te krijgen? Ja, wacht tenminste tot morgen vroeg. Morgen vroeg zal het te laat zijn. In de zegels. U denkt ook niet dat ik langs de deur of het venster zal binnengaan? Dus gaat u binnen langs de... Het dak, beste vriend. <lacht> Wat rusten. Langs het dak. Och, de duivel halen, als ik nog ooit de hulp van een agentschap aanvaard. Als er haar maar niets overkomt. Goed, ik zal vannacht maar eens naar de villa gaan. Ja, die vrouw. Ah. Mmm, -hmm. Laat juffrouw een kaakslag mij zoiets aandoen. Tiele vrijlaten. vrij laten. geen beschuldiging, geen aanhouding. De onderzoeksrechter is niet eens een beginneling die mijn eens goed de jas kan uitvegen. Juffrouw Diane, bij de volgende belediging dien ik mijn ontslag in. Vraag een kantoorbaantje bij het agentschap Gregory. U zult wel een goed woordje voor me willen doen, zeker? Uw uitstekende rapporten zullen u recht geven op de mondijne zaken. <laughs> Naar die uitbarsting zult u wel even willen luisteren, hoop ik. Het is geen uitbarsting, maar een explosie. En waarom? Mevrouw Le Bruteux heeft heel belangrijke kennis. Ach, die lap ik aan mijn laars. De gerechtigheid is hetzelfde voor iedereen. Bovendien hebt u geen enkel bewijs tegen de familie. Bewijs? Luister. Vannacht wilde ik in de villa van de Le Bruteux binnendringen. Maar dat is u niet gelukt. Hoezo? Ik heb het huis bewaakt. U bedoelt dat u mij hebt bewaakt. Hoe lang? Tot middernacht. En dan bent u weer met de wagen vertrokken. Ik zal best maar geen goed woordje voor u doen, commissaris. Zelfs niet voor een baantje als loopjongen. Wat bedoelt u? De wagen die u zag wegrijden was de mijne niet. En ik zat niet achter het stuur. Nee, maar... Mijn beste commissaris, u durfde de villa niet benaderen. Ik ben er binnen geweest. En ik had gelijk met haasten. Er was nog iemand op de idee gekomen het huis binnen te drinken. Langs het dak. Ik zat binnen toen ik kwam. Hij, of liever, zij. Zij? Jacqueline Le Brouteux. Jacqueline Le Brouteux, de dochter van de overledene. Degene die de rechter niet wilde opsluiten. Maar wat had ze daar in godsnaam te zoeken? Precies wat ik zocht. U bent dus werkelijk binnen geweest? Natuurlijk, meneer Clary. Ik ben om twee uur s'nachts in de villa geraakt. Langs dezelfde weg als juffrouw Le Brouteux. Dat wil zeggen, langs de dakgoot, via een ladder naar het dakvenster. En daardoor raak je vanzelf op de zolder. En van de zolder naar de studio van Le Brouteup is maar een trap. Gelukkig had Jacqueline niets gevonden. Maar wat zochten jullie in Vredesnaam? De papieren van Le Brouteup. Ach, nu genoeg mysteries. We hebben toch al papieren verzameld? Allemaal. Behalve het geheim dossier dat hij in de piano had verstopt. Ja, ik had de bergplaats bij mijn eerste bezoek ontdekt. Maar dat is het werk van de bende van Antonio. De specialist in chantage. Ja, de klassieke truc... ...men provoceert jonge mensen tot het doen van enkele stomiteiten... ...en dreigt daarna alles te zullen vertellen. Zoals u al zei, chantage. De jongelui betalen. Tenminste, zolang ze geld kunnen afzetten van hun vader. En de vader, wijle de heer Le Brouteux... ...had besloten niets meer te betalen. Ja, daarom had hij mij aangeworven. Ik moest de jongelui en ook mevrouw Le Brouteux schaduwen... ...om de oorzaak te ontdekken. Paul en Jacqueline in de klauwen van Antonio... Begrijpt u waarom ze absoluut willen bewijzen... ...dat ze om 7 april om 8 uur geld ontvangen hebben van uw vader... ...en op 24 april op hetzelfde uur een akkoord hebben gesloten met meneer Guillemin... ...over de verdeling van de miljoenen? Ja, ja, ja, ja, dat geld en dat akkoord bewijzen hun onschuld. Tenminste als het waar is. Laat me nadenken, laat me nadenken. Als de familie Le Brouteux de vader niet gedood heeft... ...wie had er dan belang bij zijn dood? En wie vermoorde Guillemin? Laat ons het probleem omkeren... Wie was bang van Le Brouteux? Antonio. Wie was bang voor de nieuwsgierigheid van Guillemin? Antonio. Die kerels zijn waarschijnlijk door een onvoorzichtig woord van de zoon... ...te weten gekomen dat vader Le Brouteux... ...vreselijke bewijzen tegen hem verzameld had. Die papieren. Ik heb u de kopij gegeven. En de originele? Weet u waar die zijn? Luister toch de randnota. Kopij van documenten overhandigd aan meester Crusoe. De notaris. Le Brouteux is voorzichtig geweest. Wat een geluk. Ja, tot nu toe de bende van Antonio geen moord gepleegd. Daarom verdacht ik zoals u en zoals iedereen, de familie Le Brouteux. Pas na de tweede moord dacht ik aan chantage. Ja, ja, ja, ja. ik begin het te begrijpen. Ze hebben Le Brouteux vermoord om dat dossier te bemachtigen... en daarna gingen om te beletten dat hij het zou ontdekken. En iedere keer hebben ze ervoor gezorgd dat de zoon... ...en de dochter gecompromitteerd werden. Oude schijn was tegen hen. <laughs> dus dankzij de documenten bij de rotaris... ...zullen wij Antonio eindelijk te pakken hebben. En niks te vroeg als u het mij vraagt. Commissaris? Ja, een mens kan niet aan alles denken. We weten nu waarom Jacqueline die nacht inbreker speelde. Maar voor wie? Ja, voor wie? Dat is waar ook. Voor wie? Lieve help, als de bende weet dat ze ontdekt is, is ze in staat die jonge mensen te doden. Commissaris, bel eens naar de onderzoeksrechter. Ik loop naar de notaris. Ik wil eens zien of die documenten bestaan. U hebt gelijk, er is geen tijd te verliezen. Bel me eens op als u iets weet. Akkoord. Hallo. Meneer Talkaar? Hier Clary. Dag, meneer de rechter. Excuseer, maar ik had u willen vragen, vertrouwen me niet meer te stellen. Mm -hmm. Ja, ik vrees voor het leven van Paul en Jacqueline Le Brouteux. Ja, ja, ja, ja. Ik zal u direct uitleggen waarom. Maar wil u hen intussen voor hun eigen veiligheid onder aanhoudingsmandaat plaatsen? Ja, ja, in hun eigen belang en in het belang van het onderzoek... moeten we ze als verdacht doen doorgaan. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, geen journalisten verwittigen, nee, nee. Ja, ja degenen die het moeten weten zullen het wel weten. Goed. Ja. Dank u wel. Ik kom meteen. Nee, maar, Juffrouw Diana, wat een verhaal, wat een geschiedenis. Dus zouden de dossiers van Le Brouteux hier in zijn koffer zitten? Ja, maar natuurlijk, dat is zeker dat grote verzegelde omslag dat hij me drie weken geleden heeft gegeven. U begrijpt, meester Crusoe, dat hij zijn voorzorgen heeft genomen. Maar dat kan ik zeker begrijpen. De bende van Antonio. Ja, dat werpt een heel ander licht op de zaken. Tussen haakjes, juffrouw Diana. Weet men wie die Antonio is? Een naam, een fabrieksmerk, zou ik zeggen. Oh, ik ben ervan overtuigd dat de kinderen Le Brouteux nooit contact hebben gehad met de leider van de bende. Ja, gewoonlijk is het zo met chantagebenden: Tien armen en één hoofd, dat men nooit ziet. Maar dit keer zullen we het toch te zien krijgen. Daar twijfel ik niet aan. Als die documenten werkelijk de waarheid vertellen, zal men hem vroeg of laat wel te pakken hebben. Ik ben een eerste klerk niet. Ik ga de papieren liever zelf halen. Dat is zeker. De... Jazeker, meester. Uh, een ogenblikje, juffrouw. Dat is eigenaardig. Wel, wel op slot heb je van je leven. De telefoon. En de telefoon is afgesneden. Oh, oh ik moet hier weg, absoluut. Help! Help! Ah, oh, gelukkig, Diana. gaaf oh. en gezond. Oh, commissaris, waar is de notaris? Dood. Heeft hij juist een kogel door het hoofd gejaagd. Is... is hij dood? Dus was hij het? Ja, ik weet niet waarom, maar plotseling voelde ik dat u gevaar riep. Ik heb de rechter in de steek gelaten, ik ben in een wagen gesprongen... en heb drie mannen meegenomen. Ach, hij had u best kunnen doden. Ja, mijn verklaringen hebben hem vast in de war gebracht. Zijn dubbele ging hem waarschijnlijk... plots heel traag en heel gevaarlijk toe. Hij had zeker geen reactie meer. Gelukkig maar voor u. Ja, gelukkig. Een notarisbendeleider... Ja, ik, ik hoor hem nog zeggen, hier in deze kamer. Beste commissaris, geloof me of geloof me niet, er is niets dat mij nog kan verbazen. Wel, mij even min. Ik zal eerst even telefoneren. De telefoon is gestoord. Gestoord? Ja. Wel, nee, hij heeft enkel op dit knopje gedrukt om de lijn uit te schakelen. Oh. Knap, hè? Dat zou ik ook willen. Hallo, commissariaat van het achtste arrondissement. U spreekt met commissaris Clary in Fontainebleau. Ja, ja, zoals u zegt, arme kerel die met de zakelijke en brouteux hier mij belast is. <laughs> ja, ja. Goed, goed. Wel, die arme kerel heeft werk voor u. Een lijk. Mm, inderdaad. Waar? Ach ja, dat is waar ook. De studie van notaris Antone, uh, excuseer de studie van notaris Crouzo. Ja, ja, vlak bij de Forboz Saint-Honoré en, en de Rue de Berry. Goed, goed, we verwachten u. Ach, de Parijzenaars denken altijd dat ze slimmer zijn dan de anderen. Klaar. Nog uh, onder de indruk. Mevrouw Diane. Ik denk dat ik het gevonden heb. Wat hebt u gevonden? Voor wie Jacqueline Le Brouteux heeft getracht in te breken? Voor eigen rekening, commissaris. Die twee moorden die mijn haar en haar broer in de schoenen trachten te schuiven, hebben haar ogen geopend. Ze heeft gedacht, mijn vader heeft ontdekt wie hier steekt. Als ik die papieren vind, kan ik me dus verdedigen. Voor mij is het meest verbazende van die hele geschiedenis dat... Dat Le Brouteux een dossier aan de bendeleider toevertrouwd heeft, nietwaar? Nee, dat die bendeleider ook een eerlijk notaris was. Hij aanvaardt een verzegeld omslag van zijn slachtoffer en bewaart het in hierin. Inderdaad. En hij vermoordt twee mensen om de hand te leggen op een dossier dat hij in zijn eigen koffer heeft. Wat zegt u daarvan, commissaris? Ontzettend. Ontzettend. Zoals wijlen Antonio zei, er is niets dat mij nog kan verbazen.